7 uur. Het NOS Journaal. Jop Boot. Washington veroordeelt aanslag in Teheran. Comotie over internetfilmpje van Amerikaanse militairen. En Windesheim moet veel meer diploma's opnieuw bekijken.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 In Mexico zijn de afgelopen jaren bijna 50.000 mensen omgekomen door drugsgeweld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Mexicaanse regering. Vorig jaar zijn er schatting ruim 16.000 mensen omgekomen. En dat is opnieuw meer dan in het jaar ervoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. President Calderon bond in 2006 de strijd aan met de drugskartels in Mexico. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot de arrestatie van een aantal drugsbazen, maar veroorzaakte ook een explosie van het geweld. In Nigeria heeft de leider van de terreurgroep Boko Haram meer aanslagen aangekondigd. Dat zei hij in een videoboodschap op internet. Het is al een tijd onrustig in Nigeria door aanslagen van de islamitische groep. Die wil met geweld alle christenen uit het noorden verdrijven. Bij een aanslag in Pakistan zijn veertien militairen om het leven gekomen. Dat gebeurde in de provincie Balochistan, een van de armste regio's van het land. Het konvooi van de militairen werd geraakt door mortiergranaten. En daarna openden militanten het vuur. Wie er achter de aanslag in Pakistan zit, is nog onduidelijk.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 Dan is weer nog. Bewolkt, vrij veel wind. En in de loop van de ochtend van het noordwesten uit regen. Het wordt 9 graden. Later in het noorden en noordwesten nog even zon. Morgen wisselend bewolkt. Een frisse noordwestenwind. En ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A28, volle richting Utrecht. Bij Amersfoort, 4 kilometer. Mag ik u eens vragen?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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De problemen met de journalistiekdiploma's bij Hogeschool Windersheim in Zwolle... zijn misschien wel groter dan verwacht. Alle 360 diploma's die de afgelopen twee jaar zijn uitgereikt... worden tegen het licht gehouden. Hoort u zo meer over? We gaan eerst naar Omaan. Want daar bezoekt koningin Beatrix op dit moment de grote moskee... in de Omaanse hoofdstad Muscat. Een van de laatste activiteiten in het kader van het staatsbezoek aan de golfstaten. Bij het uh, vorige staatsbezoek, vorige week, begin van de week... ...verenigde Arabische Emiraten en Abu Dhabi ontstond er enige commotie... ...omdat de koningin tijdens een moskeebezoek daar een doek over haar hoed droeg. Menno Rehmeijer is bij het bezoek aan de Sultan Kaboes Moskee in Muscat. Menno, uh, ziet de koningin er net zo uit als bij het vorige moskeebezoek? Menno Rehmeijer, we hadden contact... Maar nu niet meer. Net voordat hij, wat moet zeggen, is dat contact weggevallen. Gaan we opnieuw proberen. Goed, dan gaan wij eerst eens eventjes naar uh, Hogeschool Windersheim in Zwolle. Het gaat nog meer diploma's journalistiek herbeoordelen dan al bekend was. Alle 360 diploma's, ik zei het al net, die de afgelopen twee jaar zijn uitgereikt, worden tegen het licht gehouden. Vorige maand werd duidelijk dat er problemen zijn met de kwaliteit van de opleiding. Gisteravond was er een uh, informatiebijeenkomst voor afgestudeerden. Matthijs van de Wiel was daarbij.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 Nou, meer over hogeschool Wintersheim problemen daar vindt u op onze website nos.nl. .no. Gaan we het nog een keer proberen met Menno Remeyer bij het staatsbezoek aan Oman. Daar is de koningin voor de tweede keer tijdens haar staatsbezoeken. Want dat zijn er twee natuurlijk officieel in een moskee. Menno, hoe ziet de koningin eruit?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 ...overal waar ze komt in het buitenland bij een staatsverzoek... ...ontvangt ze wel de Nederlandse gemeenschap... ...nou, dat zijn een aantal honderden hier in Oman... ...en die komen zo meteen bij elkaar... ...in het Bustan Hotel in Moeskat, ...en daar is dan een passade... ...wordt allemaal voorgesteld aan de koningin... ...en, nou, dat is wel de koningin... Het toestwaakje houden, dat doet ze ook altijd. En dat gebruikt ze eigenlijk ook eigenlijk bijna altijd dezelfde woorden... Eh, dat ze zo heeft gehad en dat ze bewondering heeft voor de mensen hier. En mij volgt dat staatsbezoek van koningin Beatrix en prins en prinses. Een foto van het bezoek aan die moskee in Muscat ziet u op onze website, nos.nl. En zo dadelijk Limburg probeert het weer een campus... om te zorgen dat studenten in de provincie blijven werken en wonen. Hoort u zo meer over. Is nou Jolande van der Velden hoest op de weg. Het valt reuze mee. Donderdag begint de spits toch altijd wat later lijkt het dan op andere dagen in de week. Uh, wat nu opvalt is de A22 Beverwijk richting Velzen. Die is tijdelijk dicht bij de Velzer tunnel. Heeft te maken met een spoedreparatie. Uh, het schijnt dat een te hoge vrachtwagen iets aan het plafond beschadigd heeft. Meer kon ik nog niet even doorkrijgen van Rijkswaterstaat. Er staat inmiddels nu twee kilometer file. Alternatief is omrijden via de Wijkertunnel en verder een dagelijkse file op de a 28 zwolle Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Limburg wil dat afgestudeerden van de universiteit in de provincie blijven wonen en werken, Lara zei het al. Een provincie, Universiteit Maastricht en chemiebedrijf DSM maken vandaag bekend dat ze samen 180 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe kenniscampus. Gaan we over praten met gedeputeerde Economische Zaken van Limburg, Mark Verheijen. Goedemorgen. Goedemorgen. Durft u het nog aan, meneer Verheijen, zo'n grote universiteitscampus in Limburg? Ja, wij durven dat zeker aan. En we uh, hebben ook vertrouwen erin uh, dat dat een groot succes gaat worden. Er ligt nog een mooi ontwerp hè, van een Spaanse architect, Calatrava. Is dat misschien iets voor u? Ja, dat is, uh, dat is destijds een plan geweest een aantal jaren geleden. Een heel ander verhaal. Ik denk dat we nu een verhaal hebben met provincie, met DSM, als heel sterk bedrijf.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 Uh, en ik heb daar heel veel vertrouwen in. Ja, en u doet het samen met de DSM onder andere en de universiteit. Um, en er komen twee campus. Hè? Dat, is, dat is het idee, Gemelot en een Health Campus. Wat, wat, wat, wat, wat, wat hoopt u dat daar de spin-off van zal zijn? Wat, wat moet er gebeuren met de regio? Op welke impuls hoopt u? Nou, het zijn twee um, samenhangende campussen. Eentje rondom de universiteit en eentje rondom uh, DSM, uh, SEBIC... en alles wat er uh, rond die uh, campus en zitten gebeurt. Um, het allerbelangrijkste is dat we zorgen dat, uh, dat er spin-offs komen rondom DSM. Bij DSM zit heel veel kennis. Zorg nou dat daar nog meer bedrijvigheid uh, vandaan komt. Uh, en hetzelfde geldt voor de universiteit. En uiteindelijk het doel is om uh, op die manier in tien jaar tijd, dus we gaan er een lang commitment aan met Centrieën, um, 2000 nieuwe kenniswerkers um, aan te trekken in die regio. En dat zorgt ook weer voor heel veel banen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 te kunnen zorgen dat die krimp in de toekomst in ieder geval minder hard gaat... Uh, en uh, dat we weer gaan groeien. Goed, grote campus dus, dat is eigenlijk twee campens. campussen komen er in Limburg. Gedeputeerde Economische Zaken, Mark Verheijen. Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We zeiden net al eerder, deze week 2012 wordt een prachtige sportzomer voor de liefhebbers. NOS besteedt deze week op Radio 1 aandacht aan die omvangrijke sportagenda van 2012. Met onder andere het EK, de Olympische Spelen en natuurlijk ook de Paralympics. Maar Robin Visser is vanochtend bij de training van de rolstoelbasketbalsters. Maar Robin, hoe ziet zo'n training eruit? De dames zijn een beetje laat, Lara. Ze Oops. zijn er nog niet. Oh. <laughs> dus ik kan nog, ik kan nog niet zeggen hoe de, hoe de training eruit ziet. Als dat in Londen straks maar, maar beter gaat, Gertjan van der Linden. Dat nou, is wel de bedoeling, maar ja. meestal zijn ze wel van de tijd. Hoor. Dus uh, kwart kwartvraag komen ze binnen en om acht uur staan ze op het veld. Dus, want... Alles is nog volgens schema. Helemaal goed. Wij wachten nog even rustig af. Ondertussen is chef de mission André Katz ook uh, langsgekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent oud uh, zwembondscoach? Ja, dat klopt. En nu dit, in dit avontuur gestort? Ja, uh, daar ben ik drie jaar geleden mee begonnen. Uh, en ik ben erachter gekomen dat er eigenlijk niet zoveel verschillen zijn. Oh, dan haalt u echt de, de, de volgende vraag haalt u nu uit mijn mond. Want ik wilde vragen wat de verschillen zijn. Ja, nee, dat, dat voelde ik aankomen. Dus ik denk, ik antwoord vast. Nee, uh, er zijn geen verschillen. Want in, in het zwemmen was ik in uh, topsport actief. En dat ben ik uh, nu nog steeds. Ja. En uh, in topsport uh, gaat het om uh, het beste uit jezelf halen. En uh, proberen uh, beter te zijn dan een ander. Nou, dat is in gehandicapte sport inmiddels uh, ook uh, schering en inslag. Ja. De gehandicapte sport en ook de Paralympics bevinden zich sinds 2005 onder die grote paraplu van NOC-NSF. Uh, Gertje van der Linnen, is dat een vooruitgang? Nou, zeker weten. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in al die jaren, zeg maar, hoe dat nu de laatste jaren gaat. Ja, dan, uh, ja, net wat André ook zegt, de, de topsport, er is zo geen verschil meer tussen valide of invalide. En ja, met één doel natuurlijk, en dat is het hoogst haalbare. En uh, ja, en als je dan ziet de verschil van, van de accommodatie en wat de mogelijkheden nu zijn. Ja, daar zijn we gewoon heel erg in gegroeid. Ja, uh, ik heb ergens gelezen, de ambitie van NOC-NSF is niet misselijk, ook niet als het gaat om gehandicapte sport. De ambitie is om in de top 10 terecht te komen, wat alle sporten betreft. Daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Nee, daar zijn we niet. We waren er wel ooit. Dat was in de jaren 80, 90, toen uh, gehandicapte sport... een beetje vooral een West-Europees uh, West onder ons hier was. Nou, dat is nu niet meer zo. Dat doen uh, 140 landen mee aan de Paralympische Spelen. En dus moeten wij onze plek uh, echt bevechten. We waren in uh, Peking uh, 2008, 19e. En we willen echt opschuiven richting uh, die tiende plek... En we zijn voorlopig blij als we in Londen vijftiende worden. We in Peking vijf gouden medailles. En met name dat aantal uh, moet omhoog. Luisteraars, u hoort de chef de Michonne André Katz van de Paralympics. Uh, u kijkt er ook heel serieus bij en berekenen. Ja, nee, dat, uh, zo kijk ik altijd. Maar uh, oh. ondertussen uh, ben ik daar heel vrolijk over. En, uh, en zijn we daar met heel veel ambitie en met heel veel passie ook uh, mee bezig. gert -Jan van der Linde, je plannen hebt en ambities hebt, dan moet je de lat hoog leggen. U legt hem ook heel erg hoog. Nou ja, we, we, we trainen uiteindelijk om elke wedstrijd te gaan winnen. En als je dat uiteindelijk doet, dan win je automatisch gouden medaille. Maar als we heel realistisch zijn, dan, uh, dan is een plak voor Nederland uh, met dames is gewoon een, een hele goede heel goed resultaat. En uh, ja, daarvoor uh, zijn we elke dag hier op Papendal ook aan het trainen. De dames, de rolstoel-basketbaldames zijn fulltime. Die hebben zich helemaal hierop toegelegd. En uh, die gaan dus voor een plak in Londen. Nou, de training gaat hier over een half uurtje beginnen. Ik ben benieuwd, Marcel en Lara. Nou, trek je trainingspullen maar aan, maar Robin. Zeker. We later gaan van je. Absoluut. Vijf uur, half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is een lastige klus. Het werk van Gerard Reven, Vertalen in het Frans. Fransman Bertrand Abraham vertaalde op weg naar het einde... in wat in het Frans en route vers la vin werd. Gisteravond ontving hij daarvoor in Parijs een onderscheiding. De Prix des phares du Nord. Een prijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt... voor, het beste, voor de beste Franse vertaling van een Nederlandstalig boek. Dat well, is uh, ten eerste een uh, enorme verrassing... Ja, ik, ik dacht dat ik uh, uh, niet genoeg vertaalde uh, haar. Nou, mijn naam is Marco Dijkgraaf. Ik, mocht, uh, nou, ik schrijf heel veel over Franse literatuur en ben daar al tijden mee bezig. En ik mocht nu voor de vierde keer uh, de jury van de Prix uh, Faire du Nord voorzitten. Het was natuurlijk een, uh, een klus, een, een hele klus. Maar uh, nooit heb ik uh, zoveel gelachen. Nooit heeft u zoveel gelachen, zegt u? Ja, ja, ja. Uh, want uh, het boek van de dat. dat dit deed mij uh, lachen uitbarsten. Nou, deze, deze Bertrand Abraham heeft Reven echt van A tot Z bestudeerd. En niet alleen zijn leven, zoals uit zijn speech bleek... maar ook, ja, wat is nou eigenlijk het specifieke aan zijn stijl? De, de langste zin van Reven in dit boek, dat is in de uh, brief van Amsterdam... dat is een, een zin van uh, vijftig uh, uh, regels ongeveer. Die heb ik uh, ook als een enige zin in het Frans uh, behandeld. Dus de, de, de lengte van de zinnen, dat was voor mij niet zo uh, moeilijk. Het is natuurlijk voor een Frans publiek, die weet helemaal niet wat Reven is. Uh, voor hen kan het net een of andere nieuwe ster zijn als, als een, uh, een, een romancier. Maakt hen niet uit. Precies, want dat lijkt me wel ontzettend ja. lastig om het te vertalen... voor een publiek dat Reven niet kent. Ja, ja. Ik bedoel, als wij die boeken lezen van Reven, dan zien we... De flamboyante man voor ja. ons. Nou, dat is ook de kunst. En daarom is het ontzettend belangrijk dat er mensen zijn die de moeite nemen om dat zo vol overgave te doen. Ja. Het moeilijkste voor mij, dat was uh, Omutala. Want dit was het eerste boek waar Reven ja, schreef ja, ja. over zijn homoseksualiteit. Ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, het woord uh, opstandig. Ja, wat moet je daarmee? Ja, ik dacht: bon, dat is wel een rebel, maar er is waarschijnlijk een seksuele connotatie of zo. En in het, Frank in het Frans is het uh, onmogelijk, want een rebel kan, uh, kan bijna geen seksuele connotatie hebben of zo. Ja, ik denk dat dat uh, vreemd genoeg uh, nog steeds een hot item is hier in Frankrijk. Wij, zijn, wij Nederlanders zijn op dat punt toch wat uh, verder uh, in onze ontwikkeling... of in ieder geval anders in onze ontwikkeling bezig. Dat blijkt ook uh, uit bepaalde... Nou ja, hoe dat tegen homoseksuele stellen wordt aangekeken in Frankrijk. Uh, bijvoorbeeld dat hele Pax gebeuren... Hè, waarbij twee mensen van dezelfde geslacht wel mogen samenwonen... maar nooit zullen kunnen trouwen zoals wij dat in Nederland kunnen. Dus ik denk dat op het moment dat inderdaad een, een groot criticus hier dat boek zou oppikken... en die thematiek eens even flink aan de orde zou kunnen stellen... dat dat door een bepaald deel van Frankrijk heel goed opgepikt zou worden. Ik denk dat Reven er zelf uh, ook nog wel om zou kunnen grinniken. Oh, ik denk dat hij heel hard aan het grinniken was als hij de heer uh, in de ruimte had gezweefd. Vanaf 19 januari in Den Haag...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 Dit rentepercentage is nominaal op jaarbasis. Ga voor meer informatie naar egonbank.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. Amerika veroordeelt aanslag op Iraanse atoomgeleerden en commotie over een filmpje van militairen in Afghanistan. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Amerika veroordeelt de moordaanslag van gisteren op een Iraanse kerngeleerde in Teheran. Washington wijst iedere betrokkenheid van de hand. Minister Clinton. Ik wil categorisch deny Any United States involvement in any kind of uh, act violence inside Iran. Een 32-jarige wetenschapper en zijn chauffeur werden in hun auto opgeblazen. Teheran beschuldigt Amerika en Israël van aanslagen op wetenschappers van de afgelopen jaren. En die aanslag komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en het Westen oplopen. Onder meer door het nieuws dat Iran een tweede uraniumverrijkingsfabriek heeft opgestart. Japan gaat minder olie uit Iran halen en steunt daarmee de VS. Die hebben sancties ingesteld vanwege nucleaire activiteiten van Teheran. De Japanse minister van Financiën zei dat de ontwikkeling van kernwapens door Iran een probleem is dat niet mag worden genegeerd. Commotie in Amerika over een internetfilmpje van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Vier militairen urineren op drie dode Taliban-strijders. Terwijl ze spottende opmerkingen maken. Het zijn sluipschutters die tot september vorig jaar in Afghanistan actief waren, zegt het bijschrift bij het filmpje. Wie de beelden op internet heeft gezet en wie die mariniers precies zijn, dat is nog niet duidelijk. Het leger reageert met afschuw en onderzoekt de zaak. Everybody in this, in this team's chain of command, they're no longer elite.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 ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging momenteel op de A12 Den Haag richting Utrecht. Het is langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Bij Nieuwebrug is een aanrijding geweest. Er dus maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Andere probleem is op de A22 Beverwijk richting Velzen. De Velzen tunnel is dicht vanwege een spoedreparatie aan het plafond. Inmiddels staat er zo'n twee kilometer file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 Hij verloor zijn vader, zijn zus, zijn dochter van drie bij de zware aardbeving die Haiti vandaag exact twee jaar geleden trof. Joël Vigean. Hij woont even in een tent, maar trok later bij familie in. Het verslaggever Hansjaap Meles keert hij terug naar zijn oude buurt, waar hij bij toeval aan de ramp ontsnapte. Dat is mijn vriend. Muziek vanaf de motortaxis die hier staan. En uh, Jolai.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 Dat is bad part of my government regering. The people who don't want to do something serious land, this country. They, do, they go with a different way with the money. The money doesn't do exactly what it's supposed to do. Ja, er is toch iets misgegaan met het geld, denkt Joe. Uh, je moet bij de regering te raden gaan. En er is nu net een nieuwe regering. Belooft hij wat? Uh, Goed voor het land? I want the practice what you preach. Like you try to do something for this country, but we need the action. Ja, we hebben de nieuwe president, een voormalig zanger, ja, van alles horen zeggen en aankondigen. Maar we zien er nog te weinig van in de praktijk. Hij zal toch echt meer daden moeten laten zien. Ik heb geen job. Ik ben een showmaker. You know what it means, Showmeco? Yeah. The people who walk every day on the street and do nothing. Showmaker. <laughs> Hij valt dus in een bepaalde categorie mensen waar je er hier heel veel van hebt in Haiti. Showmaker, in de Franse term aangeduid.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 Verslaggever Hans Jaap ze was dat vanuit Haiti op onze website nos.nl: meer over het land. En ook over het hulpgeld vanuit Nederland dat in Haiti is uitgegeven. Gaan we naar de sport. Tom van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Formule 1 Robert Kubica ligt weer in het ziekenhuis. Hij was nog herstellende van een zware crash... tijdens een rallywedstrijd, bijna een jaar geleden al. En was bepaald nog niet weer terug aan het racen. Uh, Tom, wat is er dan nu met hem gebeurd? Ja, het is een, een bijzonder verhaal. Je zegt het al, die, die hele zware crash. Zijn scheenbeen, zijn rechterbeen... wat echt uh, helemaal uh, moest revalideren. Hij was een heel eind op weg... Ferrari, zijn stal die hem door dik en dun is blijven steunen, zei weliswaar van: nou Hij zal de start van het Formule 1-seizoen misschien niet halen. Maar zo ergens in dat seizoen gaat hij toch echt terugkeren. Ons vertrouwen is onwrikbaar, zeg maar. En gisteren, ja, een wat bijzonder bericht. Hij is uitgegleden in de buurt van zijn huis. De berichten spreken elkaar hier en daar nog wat tegen, maar hij is in ieder geval uitgegleden op het ijs en, en op een gladde plek op het wegdek. En zou dat geen been en liggen in het ziekenhuis andermaal gebroken hebben? Reopening van de fracture, wordt er op een Engelse site, zegt, wat dat nou weer precies is, is ook onduidelijk. Maar het helder is dat dat been, waar hij herstellende was, andermaal hele forse schade heeft opgelopen. Ja, en hoe, hoe dat, wat voor invloed dat weer heeft en of hij nog terugkomt in die Formule 1, dat is langzamerhand een grote vraag. Dat zal de komende dagen een beetje uit moeten wijzen. Het is wel een heel bizar verhaal. Iemand die zo lang al aan het revalideren is. Eerst in een rally waar hij al dan niet aan mee had mogen doen. Dat was al twijfelachtig. En nu uitgeleidend bij zijn huis. Het is wel een bijzonder verhaal. Van een bijzonder talentvolle coureur. Waarvoor we toch een beetje moeten vrezen voor zijn Formule 1 carrière. Ah, dramatisch. Uh, het voetbal dan. Hier ligt alles stil, maar in Engeland wordt gewoon doorgevoetbald. Nu gaat de strijd daar al jaren om de landstitel tussen... Nou, Manchester United, Arsenal, Chelsea. Daar wist Manchester City zich een beetje tussen te maar er is een nieuwe kandidaat, hè? Ja, het is bijzonder. Manchester City zei je al... en dat is in die zin niet zo verrassend. Die hebben ongelooflijke hoeveelheden geld geïnvesteerd. staan nu op kop in Engeland. Verloren overigens gisteren... want in Engeland hebben ze nog honderd andere cups ook. De League Cup, en daar speel je nog uit en thuis ook. Gisteren verloren ze thuis van Liverpool. Over twee weken spelen ze daar weer tegen. Maar in de competitie, want het gaat daar inderdaad altijd maar door... won Tottenham Hotspur met Van der Vaart. Van Everton, waar hij in Graa Rent rente spelen met 2-0. En acht normaal was dat een vrij normale uitslag... Maar Tottenham is uh, naar de top geslopen de laatste jaren. Deed al eens mee in de Champions League in de vorige editie. Maar dat was middels een vierde plaats in Engeland. Maar nu staan zij op gelijke hoogte met Manchester United. Er staan maar drie punten achter Manchester City. Wat veel punten aan het morsen is. Ook United maakt niet zo'n enorm sterke indruk op het moment. En dat Tottenham is uh, stil aan aankomen sluipen. Wees gerust, ook daar is veel geld. Maar het is toch de weg der geleidelijkheid. Het is een hele oude traditionele club, zoals bijna alle Engelse clubs. Maar het is wel heel leuk voor het Engelse voetbal wat dat betreft. Dat de traditionele top 3, zie je bij ons ook, nu toch echt heftige concurrentie heeft. Chelsea en Arsenal staan al op hele grote afstand. En Tottenham gaat zich echt mengen wat dat betreft in de titelstrijd in Engeland. Dus uh, dat is goed nieuws. Zeker ook voor Van der Vaart. Die toen hij naar die club ging een beetje door, kreeg. Dat hij op een soort tweede plan ging voetballen. Maar ze doen helemaal mee in een hele sterke competitie nu. Ja, horen we natuurlijk graag. Maar uh, komt het door Van der Vaart? Speelt hij nou ja, een goede de... rol? Van der Vaart speelt daar zeker een, een belangrijke rol. Wij zijn wel geneigd altijd als een Nederlander de aftrap neemt. En hij zit er een minuut later in dat we zeggen uit een assist van Van der Vaart. Hè, daar zijn we goed in in Nederland. Maar neemt niet weg dat Van der Vaart echt een hele belangrijke rol in dat elftal speelt. Hij wordt regelmatig vervangen, maar hij speelt toch wel echt altijd. En als hij een goede doen is, en dat is hij daar vaak, is hij ook echt belangrijk voor Tottenham. Hoor. Dus hij heeft zeker een aandeel in de, in de opmars van Tottenham de afgelopen jaren. Tom van Teck over Tottenham Hotspur staat bijna bovenaan in de Engelse liga. Dankjewel Tom, Boer. Tom... Goedemorgen. Goedemorgen. Opnieuw een moordaanslag op een Iraanse atoomwetenschapper gisteren in Teheran. We praten er zo over met uh, politicoloog Peyman Javari. Maar eerst de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De ochtendspits begint toch aardig wat vorm te krijgen. Bij elkaar nu 51 kilometer. De meeste vertraging momenteel op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 14 kilometer. Er is een aanrijding geweest bij Nieuwebrug. Er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Rotterdam richting Utrecht kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Verder een aanrijding op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade zijn twee rijstroken dicht, daar staat nu zo'n drie kilometer. En de spoedreparatie op de A22 Beverwijk richting Velzen. Daardoor is die Velze-tunnel dicht. Beter is om te rijden via Wijkertunnel over de A9. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die moordaanslag. Gisteren op de Iraanse wetenschapper... Mostafa Amadi Roshan in Teheran. Verenigde Staten veroordeelt die moord. En de aanslag is ook nog niet opgeëist. Gebeurde trouwens ook niet bij eerdere aanslagen op wetenschappers... die werken, werkten voor het Iraanse atoomprogramma. Maar voor de Iraanse regering is het klip en klaar. Verenigde Staten en Israël zitten daarachter aanslag van gisteren is onderdeel van een reeks gebeurtenissen... waardoor de spanning tussen Iran en het Westen de laatste weken steeds verder is opgelopen. Gaan we over praten met politicoloog Peyman Jafari. Hij is geboren in Iran. Meneer Jafari, goedemorgen. Goedemorgen. De Iraanse regering zegt dus, beweert stellig dat Verenigde Staten en Israël erachter zitten. Denkt u dat ook? Uh, die kans is natuurlijk groot, denk ik, uh, hoewel er geen bewijzen zijn. Uh, ik denk dat je naar twee dingen moet kijken. Naar uh, motieven en uh, de middelen om zoiets te doen... En ja, beide is natuurlijk uh, bij Israël en de VS aanwezig... want ze willen uh, ten koste van wat dan ook... Uh, het nucleaire energieprogramma van Iran tegenhouden... En ze hebben uh, de middelen om, uh, om dat te doen. En ja, dit soort uh, geheime operaties uh, worden nu eenmaal uitgevoerd. Want mm. u sluit dus uit dat er aanslagen te maken hebben met een interne strijd tussen Iraanse machthebbers. Om, juist omdat ze gericht zijn op atoomwetenschappers. Mm. Ja, kijk, dat is ook niet helemaal uit te sluiten, maar die kans is uh, klein. Het gaat hier niet om uh, politici, het gaat niet om uh, vooraanstaande dissidenten. En ja, het levert eigenlijk geen bij... want er is wel degelijk een groot fractiegevecht binnen de Iraanse uh, elite. Uh -huh. Maar ik denk niet dat dit uh, uh, welke kant dan ook meteen wat oplevert. Ja, dan zijn er niet um, alleen aanslagen geweest... Hè? want er zijn inmiddels al vijf wetenschappers sinds 2007 om het leven gekomen. Er zijn ook uh, explosies geweest, er is dus van alles opgeblazen en gesaboteerd. Ja. Wordt men daar zenuwachtig van in Iran inmiddels? Ja, dat denk ik zeker als je dat uh, erbij optelt: dat er ook nog economische sancties gaande zijn die uh, heel veel uh, industrieën aan de rand van faillissement hebben gebracht waardoor werkloosheid oploopt uh, uh, uh, Iraanse uh, geld, munteenheid is in uh, waarde uh, enorm achteruit gegaan. Dus uh, uh, ik heb het gevoel dat uh, de politieke top in Iran uh, paniekvoetbal uh, begint te spelen. Uh, dat zie je bijvoorbeeld met uh, zo'n dreigement om de straat van Hormuz uh, dicht te gooien als reactie op uh, uh, de economische sancties ja. en de oorlogsdreigementen. Maar dat uh, uh, twee dagen ter, uh, weer, uh, verder weer terugtrekt. Maar is die top eensgezind? Want u had het ook over een interne machtsstrijd he? die gaande is ja. in Iran. Ja, Nee, dat, dat zeker niet. En Dat is eigenlijk al sinds de revolutie een kenmerk van, uh, van de Iraanse elite. Maar je ziet dat op dit soort momenten van enorme druk uh, uh, ja, de spanningen toenemen. Wat twee jaar geleden gebeurde is natuurlijk... na de presidentsverkiezingen die uh, ja, frauduleus verliepen... en heel veel mensen daar voor de straat op gingen... Mm -hmm. is er toch iets van enige eensgezindheid bereikt... door eigenlijk de, de, de, de, de echte dissidenten eruit te gooien. En uh, ja... Onder huisarrest te zetten. En, en, en zouden dat we dat zo. zelfs kunnen stellen dat dit soort aanslagen alleen maar leiden tot meer eensgezindheid in Iran? Ja, dat kunt u zeker uh, stellen. Ik denk dat uh, zowel de economische sancties als de oorlogsdreigementen uh, Iran eigenlijk uh, nog meer in een hoekje uh, drukken, waardoor uh, de militaire top nog meer macht naar zich toe kan trekken, kan zeggen: van kijk, wij worden vanuit het buitenland bedreigd. Uh, er is geen uh, uh, gelegenheid voor politieke experimenten, liberalisering enzovoort. Uh, we moeten voorbereid zijn op, uh, op een oorlog of uh, yeah, dit soort uh, operaties. Mm. Maar hoe denkt de bevolking daarover? Kunt u dat inschatten? Want u geeft het net al aan, uh, de munt wordt steeds minder waard. Ja. Ondervindend aan de lijve, die sancties. Ja. Klinkt daar niet steeds luider de roep, wat die ook mogen betekenen... om er dan maar mee te stoppen met dat nucleaire programma? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, de, de meningen in Iran uh, zijn verdeeld. Uh, uh, er zijn sowieso heel veel mensen die uh, uh, geen sympathie voor, uh, voor de regering hebben. Uh, door die hoge werkloosheid, uh, groeiende ongelijkheid enzovoorts. Uh, alleen denk ik dat zo'n probleem als uh, nucleaire programma uh, in Iran ook wel een een uh, kwestie van nationale trots is geworden. Dat, dat ook, voor iedereen, veel... ook voor iedereen, ook voor de gewone Iraniërs. Ja, voor heel veel mensen. Dat, is, dat wordt steeds wel iets minder. Maar uh, het is wel een kwestie van... Uh, kijk, we willen onze nationale uh, onafhankelijkheid behouden. En we willen niet uh, uh, de les voorgelezen krijgen door uh, buitenlandse machten. Met name buitenlandse machten die al zo'n lange traditie hebben... van inmenging in Iran. Als het gaat om de VS, de steun voor de Shah, uh, de Britten, noem maar op... Uh, dat, dat, dat gaat toch wel diep. Nou, um, werd eerder bekend dat Iran een tweede verrijkingsfabriek um, heeft opgestart. Ze hebben ook raketten getest, dat hebben we kunnen zien. Iraanse regering zei gisteren dat de aanslagen geen effect zullen hebben op het atoomprogramma. Is dat nou grootspraak? Want die aanslagen moeten neem ik aan toch wel enig effect hebben? Uh, ja, nee dus. Ja, ja. Kijk, uh, er is ook natuurlijk een uh, cyberoorlog uh, gaande geweest met uh, virussen die... Uh, uh, computers uh, uh, gesaboteerd hebben. En dat heeft wel degelijk uh, vertraging opgeleverd. Maar in die zin is dat het precies. Vertragingen worden er opgeleverd... maar uh, het Iraanse regime gaat gestaag door met zijn nucleaire uh, programma. Het is uitstel, maar geen afstel, zegt u. Precies. En ik denk dus dat er ook een uh, andere benadering nodig is... dan uh, dit soort sabotages en, uh, en economische sancties... om uh, tot een oplossing te komen. Mm, en uh, waar ziet u die oplossing? Zit om dat toch in een dialoog te blijven praten met Iran? Ja. Absoluut, en het uh, bijbetrekken van uh, andere landen hierbij, zoals uh, Brazilië en Turkije, die uh, een paar jaar terug samen ook een deal uh, uh, hadden bedacht om uh, uh, aan Iran voor te leggen. En dat is toen bijvoorbeeld door uh, VS en Europa uh, uh, afgewezen. En um, ik denk dus dat inderdaad de uh, diplomatieke kanalen open moeten en uh, dat uh, directe onderhandelingen gevoerd moeten worden tussen de VS en Iran. Maar zal Iran, zal ja daar nog voor voelen? Nou, Zal toch dat niet is... een gezichtsverlies voor hem zijn als hij gaat praten? Uh, ook dat ligt echt wat uh, complexer. Want uh, er staat eigenlijk in Iran wel een prijs op wie uh, in staat is... om juist met het Westen te onderhandelen. Dus het is niet alleen dat dat uh, gezien wordt als een uh, knieval. Maar juist op het moment dat Iran geen gezichtsverlies leidt... dus ook die die moet opengehouden worden... Ja. kan het juist door uh, de, de, degene die uh, die onderhandelingen op gang brengt... als een. Uh, overwinning uh, te boek komen te staan. Ja. Ja. Goed, dat uh, speelt nog even door. We blijven het volgen uh, mede, uh, met u. Meneer Javari, heel hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Peemans Javari hoorde u, politicoloog en geboren in Iran. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We schakelen nog een keer met topcentrum, topsportcentrum Papendal in Arnhem. Daar is Mark Robin Visser bij uh, de rolstoelbasketbalsters. En ik vroeg me eigenlijk af, want ze gaan trainen vanochtend. Hè? Mag jij in de kleedkamer komen? Uh, nou, ik hoef gelukkig niet in de kleedkamer... want ze zijn allemaal al, uh, de dames zijn allemaal al in de zaal, uh, Lara. Nou. Ik heb ook helemaal niets in de kleedkamer... van de dames uh, basketballers Ze zoeken, toch? Nee, inderdaad. <laughs> nee. Wat moet ik daar doen? Nou ja, een kijken. Even, even, even gluren, ja, zeg. Nee, ik ben vooral nu eventjes gefascineerd door uh, die rolstoelen... waar die dames in zitten. Uh, en ik heb me net laten vertellen dat je aan de rolstoel kunt zien... welke positie ze spelen. Nou heb ik persoonlijk basketbal altijd een onbegrijpelijke sport gevonden. Maar ik hoop daar toch vanochtend met de dames rolstoelbasketballers... wat meer over te weten te komen. En ze zijn gekwalificeerd voor de Paralympics. Dat is pas deze zomer, maar dat is al heel erg snel natuurlijk, hè? Ja. Roos-Oosterbaan. Ja, dat klopt. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, het is een beetje vroeg, maar het gaat wel goed. Een beetje vroeg? Ja. Gaat toch niet piepen? Nee, nee. Ik probeer mijn best te doen. Want... Het is in Londen ook een uur vroeger, hoor. Ja, dat is waar. Dat wordt nog wennen. Ja. Ben je goed in vorm? Ja, ja? ja, we zullen het straks zien. Saskia Pronk, uh, jullie zijn allemaal fulltime op die sport. Ja, klopt. 16 uur uh, per week uh, hier op Apenal En dan uh, de wedstrijden op zaterdag nog. Dus dat uh, is best pittig. Ik zie dat jij geloof ik vrij laag in je rolstoel zit. Wat betekent dat? Wat zegt dat over jouw positie uh, in het veld? Uh, nou, ik ben voorwoord. Voorwoord, uh, ja? Uh, ja. En uh, ja, door mijn handicap heb ik wat minder balans, dus dan zit ik wat lager. Wat is jouw handicap precies? Oh, ik heb een uh, dwarslesie. Ja, dus. En dan heb je minder balans. En als je lager in de stoel zit, dan ben je wat stabieler. Ja, klopt. Ja. Ja, uh, Barbara van Bergen, hoe is het met jouw balans? Ik heb wel iets meer balans dan uh, Saskia heeft. Maar uh, ook, ik zit iets lager dan, dan een center die wat hoger zit... Ja. Hoe ziet jouw week eruit? Hoe train jij elke dag? Uh, ik train hier vier dagen in de week. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Uh, dan nog twee avonden thuis bij de club. We hebben we ook nog gewoon nu competitie. Uh, en dan hebben we op zaterdag wedstrijden. Het is alweer een tijdje geleden dat de dames, basketbalrolstoelers, rolstoelbasketbalsters met een plak naar huis zijn gekomen. Ja, dat is waar. Ik heb het nog niet meegemaakt op de spelen in ieder geval. Hè. We zijn wel elke keer tweede op de EK. Maar, uh... 1996 was het in Atlanta. Oh, het ja, ik weet er alles van. Je mag me alles vragen. Ja, toen was ik er nog niet bij, maar dat gaat dit jaar hopelijk veranderen. Ja, we kunnen echt deze keer op jullie rekenen, want het zit erin, hè. Het ja. kan, hè? Ja, het zit er zeker in, ja. ja. Als, wie zijn nou jullie grootste concurrenten? Ja, er zijn eigenlijk best wel veel concurrenten. Het ligt best wel dicht bij elkaar. Amerika en Duitsland hebben het afgelopen jaren wel laten zien... dat zij heel vaak nummer 1 en 2 zijn. Maar ook uh, Canada, Australië moeten we niet uitvlakken. Dus uh, we moeten gewoon elke wedstrijd winnen. Jullie moeten elke wedstrijd winnen. Ik hoor inmiddels en ik zie ook op de achtergrond... dat de training is begonnen, dames. Dus ik zou zeggen, ik heb geen fluitje, maar aan het werk. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Als de minister Kamp van Sociale Zaken ligt, hoeven werkgevers in de toekomst minder snel een vast contract aan te bieden aan beginnende werknemers. Volgens de Volkskrant zullen werknemers aan het idee moeten wennen dat ze jaren op een tijdelijk contract moeten werken. Ja, nu uh, is het zo dat werknemers na nou, drie tijdelijke contracten recht hebben op een vaste aanstelling. Als het aan de minister ligt, verdwijnt dat automatisme. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De PVV wil dat het ontslagrecht trouwens ongemoeid blijft. Kamp ziet in zijn voorstel een andere manier om de arbeidsmarkt te flexibiliseren. In de FD op de voorpagina ja, het FD uh, veel kritiek op die plannen. Op de versoepeling um, van onder andere economen en arbeidsdeskundigen. Rentes op spaarrekeningen staan op de hoogste stand sinds 2009. Door krapte op de kapitaalmarkt zijn kleine banken een prijzenslag begonnen... om klanten aan zich te binden, schrijft Spits. Volgens independent.nl laten grote banken de concurrentiestrijd... voorlopig nog aan zich voorbij gaan. Volgens de site kunnen zij de rentes nog laag houden... omdat veel mensen een veilig gevoel hebben bij zo'n grote bank. En naast de ophef over dat internetfilmpje waarin te zien is dat Amerikaanse mariniers in Afghanistan over dode Taliban-strijders plassen, is er in de Verenigde Staten ook een motie over een juwelier die oorbellen verkoopt in de vorm van een swastika. Dat is een religieus symbool dat onder meer in India, China en Zuid-Amerika wordt gebruikt. Maar ja, ook het symbool het, het symbool zou volgens Amerikaanse media te veel lijken op dat van Nazi-Duitsland. En de winkelier snapt de commotie niet. Het is geen Nazi-symbool, ik zie het probleem niet, zegt hij tegen Fox News. Mijn oorbellen komen uit India en ze zijn een boeddhistisch symbool. Toch besloot ze de oorbellen niet langer te verkopen... en ook geen nieuwe partij meer over te laten komen uit India. De Australische studenten die bij het bungee-jumpen in een Afrikaanse rivier belanden... Mag haar sprong nog eens overdoen? Oh. Nou, dat is fijn. De Zambiaanse minister van Toerisme die heeft de vrouw aangeboden... samen, o oh jee, van de Victoria-Volsbrug te springen. Wel, de BBC, de 22-jarige studenten groeiden na de bijna noodlottige sprong... uit tot een ware internetsensatie. Maar de populariteit van de beelden is de Zambiaanse overheid een doorn in het oog. Ze vrezen dat toeristen na het zien van het filmpje wegblijven. Ja, dat zou wel eens kunnen. Minister de minister hoopt de imagoschade voor zijn land te beperken... door met de studenten de sprong nog eens over te doen. Hij deed dat de afgelopen week ook al zonder haar om te laten zien dat er weer veilig kan worden gebungie-jumpt boven de Zambezi. Ze kunnen er nu al niet van slapen. Daan, Sofie, Milan, Stijn en Jaden natuurlijk. Laten nou, we vooral Jaden heeft niet vergeten... schrijft cabaretier Vincent Bijlo in het Algemeen Dagblad... Maar waarom kunnen ze allemaal niet slapen? Nou, nog maar zeven nachtjes en dan gaan ze naar het voetbal. Bijlo schrijft natuurlijk over de hervatting van de KNVB-wedstrijd... de bekerwedstrijd Ajax-AZ. En vervolgt: het wordt best heftig, jongens. Op de zes kinderen mag er maar één groot mens mee. En ik weet niet of we allemaal kunnen voorkomen... dat ze niet toch het veld oprennen. Ik zou dus het KNVB-tje willen aanviseren... toch een paar pelotons kinderme achter het handje te houden. Nou, dan nog een nieuwtje uit de Telegraaf op de voorpagina. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft het geluk gevonden bij een 32-jarige jongere vriendin. 58-jarige Bleker heeft een relatie met een 26-jarige journaliste van NRC Handelsblad. De Telegraaf heeft het nieuws gecheckt bij de bron. Belde met de hoofdredacteur van NRC, uh, Peter van der Meers. En die bevestigde het nieuws. Een journaliste is werkzaam op de journaliste was werkzaam op de parlementaire redactie van de krant. Ze gaat nu op een andere redactie werken in de Telegraaf, een wat. Uh, ja, wazige foto van de vrouw. Heel wazig. Ik zie het. En nog meer nieuws. nog meer nieuws. Ja, je wijst me daar terecht op. Wel gedaan, ja. Mijn handdoeken komen toch voor een groot deel daar vandaan. Meen je nou? Ja, nou, heb je probleem. Ja, ik zie het hier. Shell stopt met de zegels. Oh jee. Een van de laatste gratis spaarzegels verdwijnt. Ja, Shell stopt per 1 april. Oh, wacht even. Is niet waar? Met de populaire plakdingen. Weet niet, per 1 april staat erbij. Ah, misschien. Maar het is wel een ouderwets, dus het zou best kunnen. Je moet een spaarkaart hebben met een elektronisch chipje. Dat gaat volgens veel meer makkelijker. In ieder geval, dit bericht staat voor op de Telegraaf.